Ellen en Tim zitten weer bij mij. Zeg Ellen, maar uh, die buttons, die, die maken jullie niet zo, maar die maken eigenlijk deel uit van een groter geheel, als ik het goed heb. Ja, dat is de bedoeling. We verkopen de buttons voor 1 euro. Vandaag in het Scorpio Lab tijdens het eindfeest en het stuk kan je ze dus voor 1 euro kopen. En we hopen er heel veel te kopen, want zo ja. dragen wij ons financieel beentje bij aan Scorpio. Maar aan dat studio, aan dat Radio Scorpio, Benefit, actie, daar is een hele geschiedenis aan vooraf gegaan, hè? Ja, ze zochten een aantal ideeën, en een van de ideeën waren buttons, maar wat ook een ander idee, namelijk een fiets te pimpen. En voor degenen die niet weten wat pimpen is, dat betekent eigenlijk dat je... Een, een, een tweedehands object en, een nieuw leven geeft door wat verf erop te smeren. Ja, er zijn verschillende series op Vita, ja. Inderdaad. Die daar een mooi voorbeeld van hebben. En er huilen, is een ja. Duitse versie, Pimp My Bike, maar dat, daar maken ze een luxe versie van je fiets. Ja. En het idee van die Pimp My Bike in Leuven is eigenlijk omdat ik, ik woon al een flink aantal jaren in Leuven en ik had het idee dat zo de typische Leuvense studentenfiets, die, die vol met kleuretjes en verf, dus de overschotjes van de kolten van de om op te fleuren, worden dan om de fietsen gesmeerd. En dat is precies een beetje aan het verdwijnen en ik vond dat een beetje spijtig. Dus dan dacht ik, zullen we een exclusieve Scorpio fiets maken met alle logo's erop en zo... Uh, Scorpio ten eerste in het straatbeeld brengen, in de hoop dat hij in Leuven blijft. En ten tweede gewoon ook dat, dat die, die gepimpte bike is iets type studentenstad. En dat vind ik eigenlijk wel heel leuk. Ja, en die fiets wordt verkocht op ebay. Die fiets wordt verkocht op ebay, die gaat er vanavond op. En we hopen dat die wat opbrengt. Ja, dus naast de Jerome en uh, de andere kunstwerken het vanavond over hadden. En, uh, maar die fiets, dat is het niet het enige, hè? er is nog van alles. Wel, het is dus zo dat uh, een medewerker... Tim en ik daar samen aan begonnen zijn. Op een dag hebben wij die fiets gedemonteerd en afgeschuurd en zijn we beginnen verven. En van de fiets kwam een gitaar erbij plat. En na de gitaar kwam de oude jeansbroek. En uh, toen heeft Tim een voorstel gemaakt, maar ik denk dat hij dat beter even zelf vertelt. Ja, we waren eigenlijk vooral aan het wachten tot die fiets zou droog zijn. Hè. En mijn gitaar, die, uh, die, we hebben een gitaar gepimpt die ondertussen ook al verkocht is. En en hoeveel heeft hij opgebracht? Als ik het Goh, mag? Hij heeft slechts 35 euro gebracht. Een klein beetje te weinig, maar de, de fiets zal veel meer moeten opbrengen. Maar de, de persoon naar wie de gitaar gaat, ik, heb, ik ben pas twee weten gekomen, dat is erg fijn. Dat is Gerrit Valkenaars, die uh, ook muziek maakt voor Braaklandse Building. En uh, muzieksamensteller is bij uh, Clara, bij Mixtuur. ...en uh, ook nog een oud Scropiotis... Uh, ja. ...die trouwens vlak bij mij woont... ...maar daar hebben jullie natuurlijk niks aan. Nee, maar dus uh, we krijgen hulp langs alle kanten. We, we krijgen hulp langs alle kanten. En uh, ja, we waren bezig... ...en we waren een beetje aan het kliederen met de verf... ...en het had een heel leuk effect... ...op, op, op textielen, op onze kleren... ...en dan dachten we van... ...goh, we kunnen dat eigenlijk op, uh, op alles doen... ...op alle kleren, zoals op <lacht> mensen... ...op mensenmaat... Uh, ...maar we hebben niet juist de juiste verf van daarbij... Uh, ...maar dat zou eventueel kunnen op auto's... Op op tassen, op, goh, uh, op spiegels, op, ja, je noemt het maar wel bananen voor mijn part, <lacht> als er maar geld in het laasje komt. Ja, ja. Dus we gaan vanavond, iedereen die dat wenst, alles wat uh, gewild wordt, gewoon pimpen voor 1 euro per pimpbeurt. Maar als je uh, geen zin hebt om, uh, om, om zelf zaken mee te nemen, we hebben een ongelofelijke collectie, uh, erg leuke kleren, leuke schoenen, uh, leuke uh, Stoelen, <laughs> leuke stoelen ja. en uh, een beetje huisraten. En een beetje huisraten. En maar waar komen, komen al die spullen dan vandaan? Wel, uh, toen dat idee is gekomen ben ik naar het spit gerend en daar uh, ben ik een, ook een oud-scorpio-medewerker tegengekomen. Ze gekomen. zitten overal, Jan de oud-scorpio's. Oud Jan zitten inderdaad overal en uh, die heeft mij een beetje geholpen. We hebben voor een vriendenprijsje die leuke dingen meegekregen. Fantastisch. Dus het kringloop in Leuven heeft ook het, zijn stage. Ja, het spit. Ja, voilà. En um, wat, wat valt er eigenlijk allemaal nog te beleven vanavond? Goh, er is heel erg veel te doen hè. Het is vandaag de einddag van het stuk Dus iedereen moet gewoon naar die einddag komen Maar als je komt, ga dan vooral naar de Labozaal Want in de Labozaal, daar programmeert Radio Scorpio De hele avond, de beste bands de leukste, Het leukste improvisatietheater En er is een tombola Een tombola met enorm, enorm leuke prijzen Ik heb het er juist allemaal gezien Het is echt de moeite waard Twee euro per lotje, maar wat je ervoor terugkrijgt Gewoon onbeschrijfelijk ik heb wel mooie boeken gezien, LP's... Uh, CD's komen er ook nog bij. Ja, allemaal uh, grafisch en esthetisch verantwoord. Grafisch, esthetisch, cultureel en scorpiotisch verantwoord. <laughs> maar uh, wij van apropos hebben ook mensen geprogrammeerd. Kan je nog eens vertellen wie dat precies zijn? Ja, wij hebben gevraagd aan de mensen van Preparé, dat is improvisatietheater, om hier straks uh, een sessie te komen houden. Altijd leuk op zo'n avond. Uh, ik, ik denk gewoon dat het enorm leuk gaat worden. Ja, ik denk het ook. Wij gaan er alvast in vliegen.